Strijders van IS hebben in de Noord-Iraakse stad Mosul circa 600 gevangenen ter dood gebracht. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zeggen overlevenden dat de mannen in juni zijn geëxecuteerd. Ze zaten in een gevangenis die op 10 juni werd veroverd door IS. Syitische gevangenen, Koerden en Jezidis werden apart genomen en met vrachtwagens naar de woestijn gebracht, waar ze één voor één werden doodgeschoten. IS heeft vaker massa-executies uitgevoerd in Irak en Syrië. In onderzoek naar jihadisme in Nederland is op meerdere plekken huiszoeking gedaan. Van zes mannen is het paspoort in beslag genomen. Verder is niemand aangehouden. Volgens het OM zijn ook computers en mobiele telefoons in beslag genomen. Justitie wilde met de huiszoekingen bewijs verzamelen tegen gewelddadige jihadisten. Ook wordt onderzoek gedaan naar mogelijke betrokkenheid van jihadisten bij terreurgroepen in Syrië en Irak. Rechters hebben nauwelijks nog tijd voor bijscholing of overleg. Dat komt door het grote aantal zaken dat ze moeten behandelen en de reorganisatie van de gerechtshoven en rechtbanken. Volgens een rapport van de Raad voor de Rechtspraak is er te weinig geld voor de reorganisatie en wordt er onderling ook slecht gecommuniceerd. De Raad vindt dat de kwaliteit van de rechtspraak onder de problemen leidt.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 Op de meeste wegen is het niet drukker dan gebruikelijk op donderdag. Er staan files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Muiden 5 kilometer. De A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen 6. Op de A12 daarna richting Utrecht voor Zevenhuizen 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de andere rijbaan. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Reewijk en Blijswijk staat 9 kilometer. Daar ligt een autoambulance op zijn kant. De rechte rijstrook is daar dicht. Verkeer richting Den Haag. Kon kwam beter omrijden vanaf Bodegraven via Leiden over de N11 en dan de A4. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag staat voor Delft 5 kilometer file. De A15 Rotterdam richting Europoort verspijken Nisse 4. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 4 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor de Bresseplein 5 kilometer. Voor Moordrecht ook 5. A27 Almere Utrecht voor Beeldhoven 4. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum voor Lexmond 5. En op de A28 Amersfoort Utrecht voor Knoppetreinsweert 5 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu de muziekboulevard. Je luistert plezier met muziek en informatie. Je weet wat hier leeft. Dit is ZFM. U zult u wel verbaasd staan, pensioen staat voor de deur. Zodra de stress voorbij is, dan breek ik met die sleur. Ah, ah, ah. Dan veun ik voor de spiegel, het haar dat mij nog rest. En krijg mijn buik met moeite in mijn spijkerbroek geperst.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 Op door de streek en swing op rock and roll in een donkere discotheek. Aha. Aha. Aha. Aha. En zomers vind ik slingers van bloemen om mijn hoofd en trek naar San Francisco nog halverhas verdoofd. Een volverbaas.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 Na 66 jaren, ja, je meer op stam. Na 66 jaren, dan kom je goed op gang. Na 66 jaren, begint het leven pas. Na 66 jaren, veel mooier. Ja, dat is echt een lijnvliet voor mij. Dat is mijn leeftijd. tussen na nou, 66 jaren. En dan gaan we nu over naar een iets rustige autosredding met The Dark of the Bay.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 Watching the tide roll away Ooh. And Sitting on a darker bay Wasting time Kroegentocht door het dorp. Op 2 november is het weer tijd voor de gezellige kroegetocht rond je dorp. Dat is niet meer weg te denken. Typisch Zandvoort-evenement staat voor de negende keer op de agenda. Het luidt ieder jaar weer het begin van het Zandvoort-winterseizoen in. Zeg maar, Zandvoort is onder elkaar en wordt beschouwd als een tocht langs de leukste cafés in Zandvoort. 13 Zandvoortse uitgaangelegenheden doen mee aan een ludieke evenement waarbij de deelnemers bij elke locatie een wendigheidsspelletje moeten doen en dat kan heel divers zijn. De lol van het samen bezig zijn is altijd groot. Dus doe mee en geef u op. Individueel of met een groepje. De minimumleeftijd is 18 jaar, de deelname kost 10 euro en daarvoor krijgt men sowieso een t-shirt en de editie van dit jaar. Velen hebben al voorgaande edities meegemaakt en kunnen dus, dus nu negende T-shirts scoren. Deelnemende cafés dit jaar zijn. Lauren Hardy, Café 4, Chin Chin, Café Keur, Het Café De Buddies, De Klikspaan, Café Bluis, De Harlekijn, De Jenks, De Wapen van Zandvoort, Epic en Café Buitenspel. Het rondje Dorp begint weer om 1 uur en om 6 uur s'avonds is het afgelopen. En iedereen heeft dan, als het goed is, zijn rondje gemaakt. Goodbye, Sam. Hello, Samantha. Goodbye, Sam. Hello, Samantha. Sam, I'm leaving the gang, so don't come around for me on Sunday. Joe, I want you to know I'll have to skip the game on Sweet, sweet touch of a woman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 In de romantische comedie Pak van mijn hart runnen de broers Tom en Nick een kledingsverhuurbedrijf en sinterklaascentrale. Ze zijn net de voorbereidingen voor de feestmaand begonnen als de aantrekkelijke Julia zijn familiebedrijf binnenloopt met een aanbod om alles te veranderen. Tom en Nick worden door deze klus geconfronteerd met de liefde, familiekwesties, tradities, zaken en vertrouwen. Daardoor komt het door de broers in de feestmaand wel het he veel op het spel te staan. Kaarten zijn te koop voor 13.50 per persoon aan de kassa in Circus Zandvoort of online op www.cinemacircuszandvoort.nl Meer informatie, bioscoop Circus Zandvoort, Gasthuisplein 5 en het telefoonnummer is 023 5740 574. Ik herhaal, 5740 574. En het begint om half acht avonds en het is ongeveer om half elf afgelopen. Wait. Wait a minute, that's the postman Wait Wait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 Share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me, quando, quando, quando. You mean happiness to me.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 Telefoonnummer 023-5713-546. Ik herhaal 023-5713-546. En het e-mailadres is m.a.koper.cafekoper.nl. De website is www.cafekoper.nl. 31 oktober, aanvang om 9 uur s avonds, En het is ongeveer om 2 uur s'nachts afgelopen. Jezebel Jezebel If ever the devil was born without a pair of horns it was you Jezebel it was you If ever was you. "Jezebel, it was you." If A bell—it was you. 'Twould be better had I never known a lover such as you, forsaking dreams and all for the siren. Me constantly. What evil star is mine that my fate's design should be Jezebel. EFN Westkust weerbericht. Naarmate de dag vordert, wordt het op het steeds meer plaatsen droog... en breekt van het zuidwesten uit de zon af en toe door. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 11 graden in het noordoosten... tot lokaal 17 graden in het zuiden en het zuidwesten. De wind is zuidoost tot zuid, zwak tot matig. De komende nacht zijn er opklaringen en blijft het droog. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 10 graden. De zuidelijke wind is meest matig. Vrijdag overdag is er van tijd tot tijd zon en blijft het droog. Met een middagtemperatuur van ongeveer 17 graden is het ronduit zacht. De zuidelijke wind is meest matig. Zaterdag licht bewolkt. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden. De maximumtemperatuur tussen de 15 en de 20 graden. Er is veel wind uit het zuiden. Zondag vrij veel bewolking.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 VVV Zandvoort bleef dit jaar een lustrum met de nationale 50-plusdag. Voor de vijfde achterin volgende jaar organiseren we op de eerste zaterdag van november de dag waarop de 50-plussers centraal staan. Vanwege dit lustrum kunnen de oudere jongeren niet alleen op zaterdag 1 november... maar ook op zondag 2 november in Zandvoort-aan-Zee terecht... voor leuke, spannende, creatieve en ontspannende activiteiten. De ondernemers van Zandvoort-aan-Zee hebben wederom hun best gedaan... om u een mooi aanbod, veelal van gratis activiteiten, workshops en actie te bieden. Zien in een goodiebag? Op de 50 dag op 1 november, bent u vanaf 10 uur van harte welkom bij het VVW Zandvoort. Bakkerstraat 2B, een gratis koelieback op te halen. Hierin vindt u allerlei kortingsvouchers, diverse proefmonsters... en nuttige informatie over Zandvoort aan Zee. Deze wordt ook op zondag verstrekt, dus bent u zaterdag te druk met vele activiteiten. Kom dan gerust op zondag 2 november langs.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 El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría, por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, también yo te la daría solo a ti, por un poco de tu amor, por un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 Felicidad seria poca por tener solo un poco de tu amor, por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, el ambiente radio te la daría solo a ti por un poco de tu amor. Het nationale 50PLUS weekend staat bol van allerlei leuke activiteiten... zoals onder andere de gratis 50PLUS-trein. Deze rijdt het hele weekend verschillende malen een rondje door Zandvoort-aan-Zee. Zo ziet u Zandvoort-aan-Zee lekker relaxed zonder te lopen. De trein rijdt ook langs diverse activiteiten... zoals de ingang van de Amsterdamse waterleidingduinen. U hoeft niet te reserveren en u kunt op- en uitstappen waar u maar wil. Duik in de Noordzee, word een ster voor de Noordzee en duik mee. Het Wereld Natuurfonds roept iedereen op op zondag 2 november om 2 uur middags in de Noordzee te duiken. Dat gebeurt vanaf het strand van Park Zandvoort van Centerparks. Door met veel mensen tegelijk in de zee te duiken, pootje baden telt ook, vragen we aandacht voor de Noordzee. En dat is hard nodig. We zullen je ontvangen als een echte ster, dus maak je klaar voor de VIP-behandeling. Wist jij dat de Noordzee het grootste natuurgebied van Nederland is? Nog geen halve eeuw geleden zat de Noordzee vol roggen en haaien. Vissers vingen tonijnen van meer dan twee meter en er werd regelmatig walvissen gesignaleerd. Maar door intensief gebruik zijn de grote vissen verdwenen en kan het leven in zee tegenwoordig nergens meer ongestoord haar gang gaan. Door duurzame visserij en het beschermen van belangrijke zeegebieden kan het in zee in weer herstellen. Het is waar de Wereld Natuurwolf zich gehad voor maakt. Hoe meer deelnemers aan de Wereld Natuur Fonds duik, des te krachtiger is het signaal en de bewustwording dat we zuinig moeten zijn op onze Noordzee. Iedereen die niet bang is voor een beetje koud water en de Noordzee belangrijk vindt, kan zich opscheven. Als je meedoet, ben je een echte ster voor de zee. En daarom zullen we je ook zo behandelen. Iedere deelnemer krijgt een VIP-behandeling en er zal een optreden plaatsvinden van een echte bekende ster. Het Wereld Natuurfonds organiseert deze duik in samenwerking met Centerparks. Deelname is gratis. Bij inschrijving ontvangt de duikers, zolang de voorraad trekt, een goodiebag met onder andere een mooie t-shirt en een star sleutelhanger. Bovendien maak je kans op leuke prijzen, zoals een weekendje weg bij Centerparks. Het meest leuke verkleden duiker maakt kans op extra prijzen. Laat je duik sponsoren en help mee om het leven in de Noordzee de kans te geven zich weer te herstellen. Meedoen aan de Wereld Natuurfonds Herfduik is een unieke ervaring die je niet snel zal vergeten. Het wordt bovendien een gezellige middag met een vliegershow. De middag begint om 12.30 uur. Verzamel al je moed en meld je aan. Heb je vragen? Mail dan naar herfduik.nl. 4 november op het Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren met Rare Windows van Alfred Hitchcock met James Stewart en Grace Kelly. Met dit geestige en makabele verhaal over voyeurisme en moord laat Alfred Hitchcock weer eens duidelijk zien waarom hij de masker of suspense wordt genoemd. In de hoofdrollen twee nog altijd populaire sterren, beide Oscar winnaars, James Stewart en Grace Kelly. Stewart speelt een fotograaf met een gebroken been die tijdelijk aan een rolstoel wordt gekluisterd. Tijdens een hittegolf uit verveling de buren in zijn New Yorkse flat begint te bespioneren. Hij raakt ervan overtuigd dat zijn overbuurman zijn invalide vrouw heeft vermoord en begraven in het bloembed. Ontvangst en koffie en cake vanaf 1 uur. De film vangt aan om half 2 en de kosten zijn 7 euro inclusief de belbus, film, koffie en de toeslag.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 And she was lonely Right Come on baby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 right uh -huh. Live entertainment bij Holland Casino met Jazz in the City op 2 november en de aanvang is 4 uur middags. Geniet van de heerlijke klanken van Jazz in the City op zondagmiddag bij Holland Casino Zandvoort. De entreevoorwaarde is minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. De dresscode is stijlvol en verzorgd. Meer informatie Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. Prijs per persoon 5 euro met uitzondering van de favorite cardhoudersorganisatie Holland Casino. De website is www.hollandcasino.nl-zandvoort. En het is ongeveer om acht uur s avonds afgelopen.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 Sie war ein Kind der Sonne, Schön wie een erwachender Morgen. Heiß war ihr stolzer Blick, Und oh, tief in ihren Innen verborgen, Brandte die Sehnsucht, Santa Maria, Maria, Maria Den Schnitzelwagen, Santa Maria, Maria, Maria, Vom Mädchen bis zur Frau.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 Elke woensdag is er een knusse algemene waardemarkt waar u terecht kunt voor allerlei producten. Vis, vlees, groenten, en Meeseloompia's, noten, brood, tassen, kleding en nog veel meer kunt u hier allemaal vinden. Meer informatie? Centrum Zandvoort aan Zee. Grote Krocht en het Raadhuisplein. 5 november, de aanvang is 8 uur s morgens En het is ongeveer om half 5 afgelopen.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 Ik wens u een hele prettige avond en graag tot volgende week donderdag.